Het thema is uh, het zicht en licht op de Torah. Ik heb een aantal inzichten gekregen, ik ga het even zo over zeggen. Het gaat over de Torah en over uh, eigenlijk het hele Oude Testament. Wordt vanzelf duidelijk, denk ik. Ik wil eerst even beginnen met een uh, persoonlijk stukje. En dat gaat over een erfenis. En ik heb een voorbeeld meegenomen: dat is een bijl. Nee, een bijl. Ja. Het gaat over een erfenis. Dat is een erfstuk. Dat is al eeuwenlang in onze familie. Er zit wel een verhaal aan vast, die bijl. Hij zag er zo uit, van mijn overgrootvader. Althans, dat is hetgene wat, wat ik gehoord heb. Mijn grootvader die was vlakbij de waal, want daar woonde hij, was die aan het hout hakken. En hij haalt een keer vreselijk hard uit, en de bijl, het blad, vliegt eraf met een grote plons in de wal. Ze hebben van alles geprobeerd, maar die was gewoon verdwenen, weg. Niet meer te vinden, helaas. Dus die heeft er een andere lat op gezet. Hartstikke leuk. In ieder geval, ik heb zelf ook een ongelukje gehad met deze bel. De steel die brak. Ik haal het te hard uit. De steel die brak. Dus ik heb er een andere steel op gezet. Ik vind het ontzettend gaaf dat ik dus een erfstuk stuk heb, wat dus zeg maar Overgeleverd is van, van mijn overgrootvader. Ik hoop het ook echt aan mijn kleinzoon door te kunnen geven. Het is toch een erg stuk in de familie. Daar wilde ik even mee beginnen. Het wordt duidelijk hoor straks. Maar goed. De uitgangspunten van mijn preek van dit hele verhaal, die worden als volgt: Johannes 5, vers 19. Yeshua dan antwoordde en zei tegen hen, voorwaar, voorwaar, ik zeg u met andere woorden, het zal vast en zeker zijn. De zoon, en dan heeft hij het over zichzelf, Yeshua, kan niets van zichzelf doen. Niets. Nou, dat is ontzettend weinig, hè. Als hij dat niet de vader ziet doen. Met andere woorden, alles wat je hem ziet doen, dat doet de vader. Dat heeft de vader dus voorgedaan bij hem. Dus al wat deze, de vader doet, dat doet de zoon op exact dezelfde wijze. Nou, dat is een van de uitgangspunten van de preek. Tweede is, wat ik, weer Yeshua, heb niet uit mezelf gesproken, maar de vader die mij gezonden heeft. Hij zelf heeft mij een gebod gegeven wat ik zeggen en wat ik spreken moet. Nou, dat ontvat dus zijn hele leven, dus zijn doen. En zijn spreken en zijn zeggen, dat wordt bepaald door Jahweh. Dus hij doet niks, hij zegt niks wat niet uit Jahweh komt. Nou, dat vind ik heel belangrijk. Dat is het fundament van deze hele preek. Goed vasthouden. We gaan kijken naar Lucas 16. Er was er een zeker rijk mens die gekleed ging in purper en zeer fijn linnen... En die elke dag vrolijk en overdadig leefde. En die ook geen moeite had met mensen om zich heen, die het misschien iets minder hadden als hij. Dat blijkt ook uit het verhaal. Want er was ook een bedelaar. Die, die waarschijnlijk elke dag zag, want die zat bij zijn poort. Die was daar neergelegd omdat hij onder de zweren was erg ziek, die man. En er staat nergens dat die rijke man zich ontfermt. Of dat die rijke man regelmatig aan toe gaat. Joh, van, Hoe gaat het er met je? Kan ik wat voor je betekenen? Kan ik wat doen voor je? Niets van dat alles. Die rijke man die leefde vrolijk en overdadig. Maar had geen compassie met zijn medemens. Nou, er is een mooie schilderij van. Je ziet dan die rijke man achterin met zijn purperen kleding. En die arme man, Lazarus, die zie je dus hier in de poort zitten de honden die lekken of die lekken zijn zweren en hij zit ook met zijn hand uitgestoken maar helaas je ziet niks in zijn hand liggen dus hij krijgt ook niets en hij verlangde ernaar staat er verlangen en dan kun je indenken ik weet niet of iemand pas leren of eigenlijk van deze week de foto's gezien heeft van die ontsingelde steden in syrië en zo het is verschrikkelijk dat zulke dingen nog steeds plaatsvinden. Dat mensen uitgehongerd worden. <coughs> nou zo zal hij er ook uitgezien hebben. En die rijke man gaat er dus elke dag. Als hij zijn huis uitgaat en zijn huis binnenkomt. Dan komt hij voorbij hem. En er is geen moment dat hij bij zijn eigen denkt. Joh, laat ik die man iets geven van mijn rijkdom. Het gebeurt niet. Het gebeurde nu dat de bedelaar stierf. Ja, als je niks krijgt op een gegeven moment is het op. En er wordt door de engelen in de schoot van Abraham gedragen, vertelt Yeshua. En ook de rijke man stierf en werd begraven. Die komt ergens anders terecht. Hij slaat zijn ogen op in de hel, waar hij een pijn verkeerde en hij zag Abraham van verre met Lazarus in zijn schoot. En dat is pijnlijk natuurlijk, van als je zelf altijd een enorm rijk leven geleefd hebt en gedacht hebt dat je aan de goede kant zat... En dan merkt dat die bedelaar, waar je altijd voorbij gelopen bent, dat die dan op een hele andere plek terechtkomt dan wat jij gedacht had. Hij is nog steeds met zichzelf bezig. Hè? Dat blijkt ook uit de tekst. De rijke man die riep en die zegt, vader Abraham, ontferm me over mij. Alsof hij daar recht op heeft. Hè? En stuur lazer naar me toe. Moet luisteren, lazer is een oude bedelaar. Ik heb nog steeds het recht om daar als rijke man over te beschikken. Stuur hem naar me toe, dat hem de top van zijn vinger in het water dopen... En laat hij mij verkoelen. Want ik leid vreselijke pijn. Nou, hij heeft al, ik weet niet hoeveel jaar staat er die bij. Is hij voorbij Lazarus gelopen, die waarschijnlijk ook vreselijke pijn leed. Heeft hij zijn eigen niet afgevraagd of erbij stilgestaan. Joh, kan ik wat betekenen? Niets van dat alles. En Abraham, die reageerde eigenlijk heel nuchter op. Dus zei: Joh, dus luisteren, jij hebt een ontzettend goed leven gehad. Jij hebt jouw deel gehad van het goede. En nu is Lazarus aan de beurt. Nu wordt hij vertroost en u dat pijn, jammer maar helaas, zo is het en niet anders. Daarnaast, zegt hij, hebben we hebben nog een ander probleem, dat is namelijk dat er een grote kloof zit, dus je, ook al zou wij willen, wij kunnen niet van deze plek naar jou toe en andersom kan dat ook niet. He, dus dat is gewoon niet mogelijk. Oké, okay, zegt hij, en dat voor de eerste keer gaat u dus aan andere mensen denken. Hij zegt, vader, wilt u dan alsjeblieft hem naar het huis van mijn vader sturen? Want ik heb vijf broers. En die vijf broers, net als mij, doen nergens aan. Dus alsjeblieft laat hij getuigen tegen mijn vijf broers. Zodat ook zij niet in deze plek van pijniging komen. Helaas, zegt Abraham: is nergens voor nodig... Waarom zou ik iemand sturen? Jong? Ze hebben Mozes en de profeten. Laten ze naar hen luisteren. Mozes en de profeten. Nee, zegt die rijke man. Nee, nee, dat is niet voldoende. Dat is echt niet voldoende. Als er nou iemand uit de doden opstaat. Dan gaan ze luisteren. Dan gaan ze zich bekeren. Nee, zegt Abraham. Als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren. Ook al komt er iemand uit de doden, ze zullen zich niet laten overtuigen. Nou, dat is kwalijk hè. Ze zullen zich niet laten overtuigen. Het is iets waar ik al behoorlijk lang mee bezig ben en wat me ook pijn doet. Omdat je heel veel mensen probeert te overtuigen op grond van Gods woord. En met name omdat je dan leest in het Nieuwe Testament dat de apostelen, dat Yeshua de mens overtuigt uit Mozes en de profeten dat deze dingen al zo zijn. En blijkbaar lukte het toen wel, maar nu niet. De mensen laten zich niet overtuigen. Sterker nog, Yeshua zegt, ook al zou iemand uit de doden opstaan, ze worden niet overtuigd. Maar hoe komt dat nou? Hoe komt dat nou? Er is niks veranderd toch, aan Mozes en de profeten? Wat is er dan wel veranderd? Wat is er veranderd dat de mensen zich niet meer laten overtuigen... En zeggen, oh, daar hebben wij geen boodschap aan. Want daar wil ik dus over spreken. Dit is eigenlijk de inleiding. En let wel, dit zijn woorden die Yeshua gesproken heeft. En we hebben aan het begin vastgesteld dat alles wat hij gesproken heeft... heeft hij de vader horen spreken. Dus dit is niet zomaar een verhaaltje. Ben ik overtuigd? Nee, dit heeft hij van de vader. Anders had hij het niet gesproken, want heeft hij zelf gezegd. Alles wat ik doe en wat ik zeg heb ik van de vader. Dat betekent... dat vanuit... Jawe gezien, want dat zegt Yeshua... is dus het geopenbaarde... woord van God, is Mozes. En dat zijn dan de volgende boeken. Je kent ze allemaal. Genesis, Exodus... De Numeri en Deuteronomium... en de Profeten. En wat wordt er onder verstaan? Jozua, Rut, Esther, Job, Samuel... ik ga ze niet allemaal noemen, Richteren, Koningen en Kronieken... Psalmen spreken, hoog niet en de kleine en de grote profeten. Oh, dan zeg ik nogal wat. Dan zeg ik nogal wat. Het Nieuwe Testament staat hier niet bij. Daar spreekt Jeshua ook niet over. Het Nieuwe Testament was er namelijk totaal niet. Het Nieuwe Testament bestond niet. Ten tijde dat Jeshua dit spreekt. Jeshua zegt en met hem of door hem eigenlijk Yahweh. Dat Mozes en de profeten voldoende zijn om in het koninkrijk van God binnen te komen. Ja? Nou, ik denk, als je dat tegen een dominee zegt, dan word je uit de krijg geschopt. Ja? Dat kan niet. Bestaat niet. Want het gaat niet voorbij het Nieuwe Testament. Nou, dat gaan we dan bekijken. Ik zal met bewijs moeten komen. Dat ga ik ook doen. Ja? Het wordt genoemd de wet... Daar heb ik bewijzen voor. Dat gaan we allemaal zien. Dus de Mozes en de profeten, zoals dat genoemd wordt... waar Yeshua het over heeft in die gelijkenis... dat wordt genoemd de wet. Dat is vreemd, want wij dachten altijd... de Torah is toch de wet? Nee, Yeshua heeft het regelmatig over de wet... en dan verwijst hij naar allerlei boeken... uit het Oude Testament. Nou, dat ga ik bewijzen. Matthäus 4... Yesua trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in synagogen en predikte het evangelie van het koninkrijk en genees elke ziekte en elke kwaal onder het volk. Nou, hij gaf onderwijs. Waaruit gaf hij dan onderwijs? Uit het Nieuwe Testament? Nee, want dat bestond nog niet. Hij gaf onderwijs uit Mozes en de profeten, uit de wet. En hij predikte het evangelie van het koninkrijk. Hoe kan dat nou? Vanuit Mozes en de profeten? Ja, vanuit Mozes en de profeten, want er was niks anders. Het staat er zelfs nog een keer, Matthäus 9. Yeshua trok rond in alle steden en dorpen. En dan wordt het eigenlijk wat kleiner al, hè? van heel Galilea naar de steden en de dorpen. Het wordt wat preciezer aangegeven. gaf onderwijs in hun synagogen en hij predikte het evangelie van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. En waarom staat dat erbij? Omdat er een aantal ziektes waren en kwalen... die alleen, zoals stond in het Oude Testament, voorzegd... de Messias kon genezen. Zoals bijvoorbeeld melaatsheid Kon niet genezen, staat voorzegd... dat alleen de Messias melaatsheid kan genezen. En wat doet hij? Hij geneest melaatsen. Dus alleen al aan de hand van de genezingen... hadden de mensen moeten wezen, weten... Hé, hey, we hebben te maken met de Messias. En het staat allemaal in de wet. Matthäus 2 zei, en dan praten ze over de schriftgeleerden, zeiden tegen Herodes, omdat ze opgeroepen waren door Herodes toen die wijzen uit het oosten kwamen, waar wordt dat koningskind geboren? Dat weten wij, dat is in Bethlehem, in Judea. Dus niet op de Westbank, hè? Is geen sprake van de Westbank, het is gewoon Judea. Want zo staat het geschreven door de profeet. Micha 5. En u, Beth en al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher van eeuwige dagen af. Omdat er al van eeuwige dagen voorzegd was dat hij komen zou. En let wel, als Jabe het zegt, het belooft op een tijdstip. ...van de zondeval. Als Java spreekt, dan is het er. Was hij er al? Nee, hij was er nog niet. Maar voor Java is er geen beperking in tijd. Dus als Java spreekt, dan is het er al. Maar je ziet dus... ...in Matthäus 2 wordt dus een verwijzing gedaan... ...rechtstreeks naar de wet... ...in Micha 5. Matthäus 4. Yeshua antwoordde en zei... ...er staat geschreven... ...en dat is een antwoord op de Satan... ...die dus bepaalde voorstellen doet... De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van Yahweh komt. Nou, het bewijs daarvoor is Amos 8. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, Heeren, dus ook weer Yahweh. Dat ik honger in het land zal zenden. Geen honger naar brood, geen dorst naar water, maar om de woorden van de Heeren te horen, van Yahweh te horen. Matthäus 4. Jeshua zei tegen hem, tegen Satan, er staat eveneens geschreven, u zult de Heer, uw God niet verzoeken. Wat verzoek je mij nou? Je mag niet verzoeken, want je zult de Heer, uw God niet verzoeken. En dat is een verwijzing naar Deuteronomium 6. U mag de Heer, uw God niet op de proef stellen, zoals u gedaan heeft bij massa, zegt hij. Dus het is niet iets vreemds, het gebeurt regelmatig, maar het mag niet Matthäus 4, Yeshua zei tegen hem, ga weg Satan. En waarom moet u weggaan? Omdat de Heer, Yahweh, uw God, heeft gezegd, u mag alleen Yahweh aanbidden. En niemand anders. En alleen hem dienen. Ook dat is weer een rechtstreeks verwijzing, Joshua 22. Dus hij beperkt zich niet alleen tot de Torah. Maar nu heeft hij een verwijzing naar Joshua. Alleen neem zeer nauwlettig de geboden en de wet in acht die Mozes, de diener van Yahweh, u geboden heeft. En heeft Mozes die dan geboden? Nee, die had Yahweh geboden. Maar Mozes heeft ze daar op schrift gesteld. Namelijk dat u Yahweh, uw God, lief hebt, in al zijn wegen gaat, zijn geboden in acht neemt, zich aan Yahweh vasthoudt en dat u Yahweh dient met heel uw hart en met heel uw ziel. Dus het is niet iets nieuws wat in het Nieuwe Testament eerst voorkomt, Nee, het stond al beschreven in het Oude Testament. Matthäus 11. Want hij is het. En dan gaat het dus over de engel die voor zijn aangezicht zou komen. Want hij is het over wie geschreven, heeft, uh, geschreven staat. En dat gaat dus over Johannes. Zie, ik zet mijn engel voor u aangezicht, door voor u uit uw weg gereeds te maken. En dat was Johannes. Johannes was de wegbereider. Daar was over gesproken in het Oude Testament. En Yeshua die haar Pak daar gewoon er teksten uit en het lijkt dan nieuw, maar het is een verwijzing naar Malachi 3. Zie, ik zend mijn engel die voor mij de weg bereiden zal. Plotseling zal hij naar zijn tempel komen. De Heere, die u aan het zoeken bent, de engel van het verbond in wie u vreugde vindt, zie hij komt, zegt Yahweh van de lege machten. Matthäus 21 dan gaat hij dus keer tegen al die mensen in de tempel die daar dus duiven verkopen, die geld wisselen en noem maar op. En hij zei tegen hen, er is geschreven, mijn huis, dat gaat over de tempel, zal een huis van gebed genoemd worden. Maar u hebt er een roversrol van gemaakt. Dan pakt hij twee teksten die hij dus samen voegt. Jezaja 56, vers 7. Hen zal ik ook brengen naar mijn heilige berg en ik zal hen verblijden in mijn huis van gebed. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op mijn altaar. Want mijn huis, mijn tempel, zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken. Weer hetzelfde tekst, maar nu gaat het over het, het roverschol. Jeremia 7, is dan dit het huis waarover mijn naam is uitgeroepen, in uw ogen een roverschol? Ook ik, zie, ik heb het gezien, spreekt de Heer. En Yeshua die herhaalt ze letterlijk, herhaalt hij die beide teksten en maakt er eigenlijk een eigen tekst van. In antwoord op wat er gebeurt op dat moment in Jeruzalem op het Tempelplein. Matthäus 21, Yeshua zei er hen. Heeft u nooit gelezen in de schriften de steen die de bouwers verworpen hadden, die tot de hoeksteen geworden is, en dat dat door de here geschied is en dat het wonderlijk was in onze ogen? Heeft u dat nooit gelezen? Natuurlijk hebben ze dat wel gelezen. Maar het moet ze even opnieuw tot de aandacht gebracht worden. Een rechtstreekse verwijzing naar Psalm 118. De steen die de bouwers verworpen hadden, is tot een hoeksteen geworden. En dat niet alleen, het is door de Heer geschiet en het is wonderlijk in onze ogen. Ook weer een rechtstreekse verwijzing naar wat geschreven staat in de wet. Matthäus 26, de zoon des mensen... Gaat wel heen zoals over hem geschreven is. Maar wee die mens door wie de zoon des mensen verraden wordt. Het zou voor die mens goed zijn om nooit geboren te zijn geweest. Heftig. Zelfs de man met wie ik in vrede leefde, op wie ik vertrouwde. Die mijn brood at, heeft mijn hart nagetrapt. Ik denk dat iedereen het verhaal kent. Dat op een gegeven moment Yeshua zegt tegen zijn sliepende als ze aan het laatste avondmaal zitten om ons luisteren. Zal iemand hé, van jullie, zal mij verraden. En de discipelen vragen onderling, van wie is het dan, wie is het dan? Heer, wie is het dan? Zeggen ze op een gegeven moment. En dan zegt hij met degene die ik samen het brood in de schaal doop. Dus die samen met hem het brood at, die verraadt hem. Maar u, Heer, en dat vind ik ontzettend mooi, wees mij genadig en laat mij opstaan. En dat is gebeurd. Yahweh ja, is weer opgestaan. De zoon des mensen gaat wel heen. Zoals geschreven is. Maar wee de mensen door wie de zoon des mensen verraden wordt. is nog een verwijzing. Wee verwoester, die zelf niet verwoest zijt. verraden die zelf niet verraden zijt. Als gij eindigt hebt met verwoesten, zult gij verwoest worden. Als gij gereed zijt met verraden, zal men u verraden. En dat is gebeurd. Letterlijk vervuld geworden aan Judas. Ja, die dacht dat hij het weer terug kon geven in zijn zonde. Eigenlijk ongedaan kon maken. En hij wordt verraden door de schriftgeleerden en de fariseeërs die hem ingehuurd hadden. Die zeiden, joh, wat hebben we met jou te maken? Ja, het is gelukt wat wij wilden. Matthäus 26, toen zei Yeshua tegen hen, u zult in deze nacht al een aanstoot aan mij nemen. Want er staat geschreven, en daar komt hij steeds mee terug, hè? er staat geschreven, er staat geschreven, er staat geschreven. Ik zal de herder slaan en de schapen van de kudde zullen uiteengedreven gedreven worden. Ook dat is weer een rechtstreekse verwijzing. Zachariah 13, zwaard ontwaart tegen mijn herder. En tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de here van de legermachten. Sla die herder en de schapen zullen overal verspreid worden. Is ook weer letterlijk in vervulling gegaan. Maar, zegt Jave, ik zal mijn hand tot de kleine wenden. En dat, ook dat heeft Yeshua gezegd. Ik zal u niet... ...in de steek laten, ik laat u niet tot wezen achter. Johannes 10. Als je antwoordt hun, is er niet geschreven in uw wet. Ik heb gezegd, u bent goden. U bent goden? Waar heeft u nou over? Staat in Psalm 82. Ik heb wel gezegd, u bent goden. U bent alle zonen van de Allerhoogste... Met andere woorden, als wij erkennen dat wij zonen van de Allerhoogste zijn, zijn wij goden. Nou, dat is toch ook wat, zeg? En dat zegt Yeshua zelf. En Yeshua die zegt niks anders dan wat Yahweh tot hem gesproken heeft. Geweldig. Maar Yeshua antwoordde hun, terecht heeft zaaien over u huigelaars geprofiteerd zoals er geschreven staat. Dit volk eert mij me met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij mij vandaan. En wie zegt dat? Dat zegt dus niet Yeshua eigenlijk, maar dat zegt Yahweh. Die heeft dat laten opschrijven door Jezaja. 29 vers 13. De Heere zei, omdat dit volk mijn, tot mij nadert met zijn mond, en zij me eren met hun lippen, maar hun hart ver van mij houden, en hun vrees maar voor mij slechts een aangeleerd gebod van mensen is. Nou, dat komt ons wel heel erg duidelijk en bekend voor, hè. Hij antwoordde hun en zei, Elia zal weer eerst komen en alles herstellen en het zal geschieden zoals geschreven is over de zon des mensen dat hij veel lijden zal veracht worden. Malachi 4, zie ik zet tot u de profeet Elia voordat de dag van de Heer komt, die grote en ontzagwekkende, ontzagwekkende dag. Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen en het hart van de kinderen tot de vaders. Dat is herstel. Herstel wat hier geschreven staat, ik zal alles herstellen. Omdat ik niet zal komen en de aarde met de ban zal slaan. Weer een andere, Psalm 22. Maar ik ben een worm en geen man, een smaad voor mensen... en veracht door het volk. Hij He, zou veracht worden. Vers 15. Als water ben ik uitgestort, ontwricht zijn al mijn beenderen. Nou, ik denk dat je dan veel lijden hebt. En mijn hart is als was... Het is gesmolten diep in mijn binnenste. Nou, Ik heb dat nooit meegemaakt. Ik heb al een aantal hartinfarcten gehad. Dat is verschrikkelijk pijnlijk. Maar ik kan niet zeggen dat mijn hart gesmolten is als was. Dus ik weet niet precies wat hij daarmee bedoelt. Maar ik denk dat het verschrikkelijk pijnlijk is. Want het gaat wel over de bron van je leven. En dat merk je ook als er wat met je hart aan de hand is. Dan weet je gelijk. Dit is serieus. Dit gaat echt over mijn leven. Al mijn beenderen zouden kunnen tellen zegt hij en zij, zij zien het aan en ze kijken naar mij er wordt geen hand toegestoken om te helpen nee, ze kijken naar mij en eigenlijk zegt hij van, ze laten me in de steek zij verdelen mijn kleding onder elkaar en werpen het lot om mijn gewaad dat is exact, precies in vervulling gegaan bij Yeshua toen hij aan het kruis ging toen werd zijn kleding verdeeld door de soldaten en ze werpen ook het lot om zijn overkleed. Marcus 10, Yeshua antwoordt hun. Vanwege de hardheid van uw hart heeft hij dat gebod voor u geschreven om tot een scheidbrief te schrijven. Vanmorgen even besproken in de parasha. Dan klinkt het alsof het een hele normale zaak is. Yeshua en daarmee dus Java heeft er toch een andere mening over. Vanwege de hardheid van uw hart heeft Mozes dat gebod geschreven. Voor u opgeschreven dat het geoorloofd was een scheidbrief te schrijven. En het is een eigen leven gaan leiden. Komt ook doordat er dus twee beroemde rabbis zijn geweest. De ene heeft dat genuanceerd opgeschreven wat dan zeg maar dus de fouten van de vrouw zouden kunnen zijn om dus tot scheiden te komen. En de andere die heeft gezegd: Joh, laat ze het eten aanbranden. Dan is dat voldoende reden om een scheidbrief te schrijven. Dus het lot van de vrouw was daarmee zeg maar heel erg. Want ja, je zult het me net treffen. Maar ook dat was een rechtstreeks verwijzing. Wanneer een man een vrouw genomen heeft en met haar getrouwd is en het gebeurt dat zij geen genade meer vindt in zijn ogen, staat geen reden bij waarom, omdat hij iets schandelijks aan haar gevonden heeft. Nou, volgens de ene rabbi is het aardappels aan laten branden is al voldoende, dat is schandelijk. En hij haar een echtscheidingsbrief schrijft die in haar hand geeft en haar uit zijn huis wegstuurt. Nou, hier heeft Yeshua het dus over, over deze tekst. Lukas 2, zoals geschreven staat in de wet van Yahweh, al wat mannelijk is dat de moederschoot opent, zal heilig voor Yahweh genoemd worden. Exodus 13, heilig voor mij allereerstgeborene, alles wat de baarmoeder opent onder de Israëlieten, van de mensen en van het vee, dat behoort mij toe. Dus alle eerstgeborenen, de oudste uit een gezin... of van vee of wat ook, dat behoort toe aan Yahweh. Zoals geschreven staat in het boek van de woorden van de profeet Jezaja... De stem van een die roept in de woestijn... maakt de weg van de heren gereed, maakt zijn paden recht. Jezaja 40. De stem van iemand die roept in de woestijn... bereidt de weg van de heren, maakt recht in de wildernis... een gebaande weg voor onze God. Lucas 4, want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven om u te bewaren. Dit zegt de Satan, hè? de tegen Yeshua. Satan kent ook de Bijbel. Hè? Die citeert het letterlijk. Psalm 91. Want hij zal voor u zijn engelen bevel geven dat ze u bewaren op al uw wegen. Ze zullen u op handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot. En daar ging het om, hè? want hij moest daar van de tempel afspringen... Nou ja, het vervelende is, springen is geen probleem, zolang je zweeft ook geen probleem, het neerkomen is het probleem. Nee? En dat staat dan hier voor zegt dat dat niet zal gebeuren, dat hij zijn eigen niet zal stoten aan de steen. Lukas 4, en aan hem werd het boek van de profeetje Jezaja gegeven, en toen hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven stond, de geest des Heeren is op mij, daarom dat hij mij gezalfd heeft om aan armen het evangelie te brengen. En ik denk dat hij dat ook echt zo gelezen heeft. De geest des Heeren is op mij. Dat hij echt de klem toen daar gelegd heeft waar hij hoort. En ik denk dat mensen verbaasd hebben gestaan. Dan eens even. We lezen regelmatig uit deze rol. Er is nog niemand geweest die heeft gezegd... dat hij mij gezalfd heeft. Er werd altijd gezegd nee dat hij mij gezalfd heeft. He? Een beetje het midden laten over wie het ging. Een rechtstreeks verwijzing. naar ja, zaai 61... De geest van de Heere, Heeren, is op mij, van Yahweh is op mij, omdat Yahweh mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis. En Hij, Yeshua, zei tegen de schriftgeleerden, wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? En de wetgeleerde, de schriftgeleerde die zegt... U zult Yahweh, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand. En uw naast als uzelf. We horen het, elke sabbat horen we het klinken. Elke sabbat wordt dat weer herhaald: dat dat een gebod is van Yahweh. En het wordt hier ook rechtstreeks aangehaald. Daarom moet u Yahweh, uw God, liefhebben en zijn voorschriften, zijn verordeningen, zijn bepalingen en zijn geboden in acht nemen. Alle dagen, dus niet beperken tot de sabbat dat geldt voor elke dag. Dus, met andere woorden, nu hebben we een aantal bewijzen gezien. Ik heb een heel blad hoor, dus er zijn er nog veel meer. Zelfs de discipelen doen exact hetzelfde. De apostelen doen exact hetzelfde. Wordt constant verwezen naar de wet. En dan praat je over Mozes en de boeken van het oude testament. Het geopenbaarde woord van Yahweh, dat is dus, wat Yeshua zegt, Mozes... En de profeten. De evangelisten zeggen exact hetzelfde. Er zijn heel veel verwijzingen rechtstreeks naar Mozes en de profeten. En NT-brieven, dus de apostelen, schrijven het ook. Rechtstreeks verwijzing naar Mozes en de profeten. En let wel: er was geen nieuwe Testament op dat moment. Het is het fundament op de rots, Torah. Zonder rots is het op zand gebouwd, zegt Yeshua zelf in een bepaalde gelijkenis. Het bewijs van Berea. Denkt u dat er dat voor niks staat, dat hun aangehaald worden? Ik denk het niet. Handelingen 17. En meteen stuurden de broeders Paulus en Silas weg, s'nachts naar Berea. En ze komen daar, dus Paulus en Silas, die gingen toen, toen ze daar gekomen was, naar de synagoge van de Joden. En deze waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica. Want zij ontvingen het woord met grote bereidwilligheid. Maar wat doen ze? Ze onderzochten dagelijks de schriften. En was dat het Nieuwe Testament? Nee mensen, het bestond nog niet. Dus wat deden ze? Ze gingen kijken in Mozes en de profeten om te zien of deze dingen zo waren. Met andere woorden waren Paulus en Silas betrouwbaar in hetgeen zij zeiden... aan de hand van Mozes en de profeten. Want iets anders om te checken was er niet. En hun komen erachter dat Paulus en Silas betrouwbaar waren... aan de hand van weer Mozes en de profeten... en dat daarom hetgeen wat ze spreken over Yeshua... en alles wat er gebeurd is, dat dat waar moet zijn. Want het is waar volgens hetgene wat in Mozes en de profeten staat. De stelling van Paulus, heftig. Gelaten, het wordt ontzettend veel voor ons voor de voeten geworpen. Ik denk dat je het anders kan zien. Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van hem... die u in de genade van Christus geroepen heeft naar een ander evangelie. Wat is het evangelie dan? Wat Jezus zegt is het Mozes en de profeten, want daar predikte hij uit... Dus als iemand anders een boodschap predikt, niet naar Mozes en de profeten. Want er is geen ander, zegt Paulus. Al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Dat Mozes en de profeten er niet meer toe doen. En dat dat vervallen is of dat het vervuld is. Dan zegt Paulus... Maar zelfs als wij of een engel uit de hemel u een evangelie zonder Torah zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt, zegt Paulus. Want er is geen ander evangelie als naar de schriften, want anders zou Java een leugenaar zijn. Als Yahweh zegt dit geldt voor eeuwig, dan is dat voor eeuwig, zolang de zon en de maan er zullen zijn. En dat is zo ontzettend mooi, je hoeft naar buiten te stappen. Je ziet of de zon of de maan, niet altijd in Nederland, maar toch wel redelijk vaak. En je weet, zelfs een kind kan snappen, als je dat ziet, Yahweh heeft gelijk. Het is nog steeds zo. Het is onveranderd. Ik vind het geweldig dat je zulke voorbeelden mag aanhalen van Yahweh. Handelingen 24 vers 14 zegt dezelfde Paulus als hij gearresteerd wordt. En zich probeert te verdedigen tegen de beschuldigingen van de schriftleden en de fariseeën. Maar dit erken ik voor u, dat ik volgens die weg, die zij secten noemen, de weg van Yeshua, op die manier de God van de vaderen dien, en dat ik alles geloof wat er in de wet en in de profeten geschreven staat. Amen. Amen. Ja, dat is het enige wat je erop kan zeggen. Ja? Ja. Dit zegt Paulus. Hoezo zou Paulus zeggen, de wet geldt niet meer. De wet is afgedaan. Is de wet tot behoud? Nee, het geloof is tot behoud. Het geloof in Yeshua, onze verlosser. Maar daarmee is de wet nog niet weg. Heeft het Nieuwe Testament nog geen waarde? Natuurlijk wel. Ik ga niet zeggen dat het Nieuwe Testament nou totaal niet meer ter zake doende is. Maar, het is geen vervanging van de wet... Het is ook geen vervulling van de wet. Yeshua's woorden zijn Jahwe's woorden, zoals we aan het begin al gezegd hadden. Het Oude Testament is het opgeschreven woord van wat Jahwe gezegd heeft, zo zegt Jahwe En dat vind je constant door het hele Oude Testament, als je ziet van Mozes, waarvan Jahwe zegt... Ik spreek met Mozes als met een vriend, van aangezicht tot aangezicht. En constant zegt Mozes, die schrijft op, en Yahweh zei tegen mij, zo zegt Yahweh, noem maar op, je kunt het helemaal controleren, er staat overal vermeld hier, zo zegt Yahweh. Er staat nergens, zo zegt Mozes. Of ik denk, nee, op het moment dat Mozes dat zelf zegt, dan zegt Yahweh, en nou kom je niet meer dat land in. Zo nou ligt het dus. Het Nieuwe Testament is het opgeschreven woord van wat Yeshua heeft gezegd en daarmee zijn verwijzingen naar het Oude Testament. Oftewel eigenlijk naar het geopenbaarde woord van wat Yahweh gezegd heeft. Er staat geschreven. En ik denk dat dat zo ontzettend duidelijk is en wordt heel vaak eigenlijk overheen gelezen dat Yeshua constant gezegd heeft, er staat geschreven. En met het zeggen van er staat geschreven heeft hij dus de mensen kunnen overtuigen. Het was voor mij een, een les van, hé, hey, ik moet voort niet meer zeggen, joh, luister, luisteren, uh, lees nou dit eens. Nee, ik moet zeggen, er staat geschreven. Er staat geschreven, dat is ons grote voorbeeld van onze grootste leidsman, Yeshua, en doe doet dat ook. Die zegt, er staat geschreven. En hij verwijst naar de wet en de profeten. Yeshua is de levende Torah. In de brieven van de apostelen, en als ik het fout heb, ik heb geprobeerd het allemaal uit te zoeken. Ik heb nergens kunnen vinden dat de apostelen zeggen, en Yahweh sprak of zo zegt Yahweh. Nee, het zijn beschrijvingen van hunzelf. En ik ga niet zeggen dat het niet geïnspireerd is, dat hoor je mij niet zeggen. Maar ik vind een heel groot verschil met de boeken van de profeten en van Mozes... waarin rechtstreeks staat, en zo zegt wij, als de brieven van Paulus, die dus allerlei dingen uitlegt, gelukkig heeft hij het gedaan hoor, ik ben een groot fan van Paulus... maar Paulus zegt nergens van zo zegt wij. Paulus zegt wel regelmatig, en zo denk ik erover. Als Paulus, dat is mijn idee... Hey? Waarbij hij aardig zegt van moet luisteren, ik zou wel eens kunnen dwalen. En dan wordt, er een, ja, dan wordt hij in gevolgd, hè? even als klein voorbeeldje, wat een enorme gevolg heeft gehad voor heel de aarde. Dat is de stelling dat Paulus zegt op een gegeven moment, van dat hij hoopt dat iedereen zal zijn zoals hem en zich niet zal gaan bemoeien met vrouwen. Want dan word je van het geloof afgetrokken en dan ga je met allerlei andere dingen bezig zijn als met je eigen toewijden aan Jaweh. En als hij dan zegt, en ik heb ook de geest ontvangen. Ja, dat zegt hij dan, hè. ik heb ook de geest ontvangen. Nou, ten eerste, hij gaat daar rechtstreeks in tegen Gods woord. En waarom? Omdat als op dat moment iedereen dat gedaan had, dan was de aardbevolking was uitgestorven binnen één generatie. En dat was rechtstreeks tegen Gods verbod, want God had gezegd, bevolk de aarde en onderhoud de aarde. Dus hij gaat daar rechtstreeks tegen Gods gebod in en hij zegt, maar ik heb ook de geest... Ik denk als hij dat nu zou horen of erkennen, hij zou de haren uit zijn baard trekken, denk ik. Van, hoe kom ik zo stom om zoiets te zeggen? Ja, hij had dat niet mogen zeggen. Wat is er gebeurd? De Roosterkerk kerk is daarmee aan de haal gegaan. Er zijn verschrikkelijke dingen mee gebeurd. Hè, wat tot op de huidige dag nog steeds naar boven komt. Hè, de onreinheid en de seksuele toestanden die ze in de Roomsche kerk. En helaas niet alleen in de Roosterkerk, kerk, maar ook verder buiten. Hè, heeft dat zijn duizenden verslagen allemaal op grond van één woord wat Paulus zegt, die ook meent de geest te hebben. Ik kan me daar eigenlijk heel erg boos over maken, ja? omdat ik vind van als iemand nou eens een klein beetje nuchter had nagedacht, dan had ze geweten moest luisteren, dit gaat rechtstreeks in tegen de Torah, in wat God zegt tegen Adam en Eva, jullie bevolken de aarde en jullie zijn rentmeesters over de aarde. En het bestond eigenlijk niet dat Paulus daar tegenin mocht gaan. Hij zal het ook wat genuanceerder gebracht hebben, denk ik. Maar dat is een van mijn vragen. Als ik hem ooit tegenkom, dan wordt hij daarmee geconfronteerd. Dus als hij het hoort, kan hij vast voorbereiden. De volgorde van autoriteit van de Bijbel... zou volgens mij moeten zijn... ten eerste de woorden van de wet. En dan praat je dus over Mozes en de profeten. En waarom? Omdat iedereen daarnaar verwijst. En met name Yeshua als zijnde uit hoofden van Yahweh wordt daar constant naar verwezen. Als tweede de woorden van Yeshua. Alles wat Yeshua zegt... dat zijn de woorden van Gods Zoon. Er was geen grotere autoriteit hier op aarde als Yeshua. En waarom wordt hij zo ontkend? Ze zeggen wel dat ze van hem houden... ze hebben hem de hoogste plaats gegeven... ze maken hem God... maar ze hebben hem weggepromoveerd. Want ze willen niks meer horen van zijn woorden. Als hij zegt... en hij verwijst constant naar de Torah... en naar de profeten... dat deze dingen al zo zijn dan wordt dat niet opgevolgd. En dan ten laatste de brieven van de apostelen en de evangelisten. Jacobus zegt, en wees daders van het woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf. Nou eigenlijk duidelijk kun je het bijna niet zeggen. Hè? Van Je moet daders van het woord zijn en dan nogmaals, wat was dan het woord? Het woord was Mozes en de profeten... Want er was niets anders. Er was op dat moment alleen maar wat wij noemen het Oude Testament. Wat nog steeds voor de Joden de Bijbel is. Hè? Had dat even duidelijk zijn. Anders bedriegt u uzelf. Want, zegt hij, als iemand immers een hoorder van het woord is en geen dader... dan lijkt hij op een man die het gezicht er maar geboren is in de spiegel bekijkt. Nou, Dat, dat, dat snap je. Hè? Ik bedoel, bijna elke ochtend als je je eigen was, dan kijk je in de spiegel. Ja? En hij zegt, hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan. Hey, dus hij draait zich om En hij draait zich weer om, kijkt in de spiegel. Hey, een vreemde! En hij komt iedere keer komt hij een vreemde tegen. Want hij herkent hem niet. Dus iedere keer als hij weer in de spiegel kijkt, staat er een wild vreemde voor hem. Ja? Nou, dat is dwaas, toch? want dan bedrieg je jezelf. Tuurlijk ben je geen vreemde voor jezelf, je hoort jezelf te kennen. Nou, zo spreekt Jacobus ervan. Als je dit dus doet, je bent alleen maar een hoorder van het geloof, een hoorder van het woord, dan ben je iemand die zijn eigen niet eens herkent in de spiegel. Waar heb je het over? Nou, even terugkomen op die erfenis. Het blad van de Bijl kun je vergelijken met de Torah. De steel van de Bijl kun je vergelijken met de andere geschriften, de psalmen, de profeten, noem maar op. Nou, jullie hebben het gezien, hè? De gelovigen zeggen: wij hebben de erfenis, wij hebben de erfenis, wij hebben het nieuwe verbond. Nou, ik hoop dat je al, toen ik het vertelde, al een beetje tot de ontdekking kwam. Ja, maar Hij lijkt niet eens op de bel die dan in mijn voorgeslag zou zitten. Het blad is vervangen en de steel is vervangen. Ja, dus de Torah is vervangen en de profeten zijn vervangen. Heb ik het over dezelfde bijl? Is dit mijn erfenis? Nee, natuurlijk niet. Ik heb het over een totaal andere bijl. Het blad is vervangen door mijn grootvader en ik heb hetzelfde vervangen. We hebben het niet meer over hetzelfde. We praten over twee totaal verschillende dingen. En daarom kunnen wij ze niet overtuigen. Want hun hebben het niet over de Torah of over de profeten. Ze hebben het over een bijl die ze zelf in elkaar gezet hebben door al de eeuwen heen. Ja? En zij zeggen, wij hebben de erfenis, het is ons toevertrouwd van geslacht op geslacht, niet realiserend dat ze de kop hebben vervangen en deze hebben vervuld. Wat dan in de eeuwen gebeurd is. En daarmee hebben ze de erfenis weggegooid. Want er is geen erfenis. Hij is vervangen of vervuld. Prediker 12. En daar wil ik mee eindigen. De slotsom, want alles wat u nu gehoord heeft, is dit. Vrees God en houd u aan zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen. Amen.